Hij kreeg vandaag te horen dat hij nog zeker 30 dagen vast blijft zitten. Er gaan misschien toch Amerikaanse militairen naar Oekraïne als de oorlog voorbij is, dat zegt president Zelensky. De militairen moeten ervoor zorgen dat Rusland niet nog een keer de aanval op Oekraïne opent. Andere landen, zoals Frankrijk, hebben al toegezegd om troepen te sturen en Amerika heeft dat altijd afgehouden. Israël dreigt komend jaar rond tientallen hulporganisaties in Gaza te weren... omdat ze niet aan de nieuwe regels voldoen. Zo moeten ze meer gegevens delen met de Israëlische overheid. Een van de hulporganisaties die niet meer in Gaza zou mogen... is Artsen Zonder Grenzen. Israël zegt dat daar terroristen werken. Slecht nieuws voor Nederlanders die met de Eurostar naar Londen wilden. Vanavond zijn alle treinen gecanceld in Amsterdam... en of er morgen iets rijdt is niet duidelijk. Er gaan wel Eurostars naar Parijs.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 En tot zover het ANP-nieuws. Dank jou Ingrid Anne Broerse. Dan Q-verkeer gemeld door Flitmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers zijn er wel op de A9. Ter hoogte van Beverwijk, daar staan ze bij 53,7. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. De hoogte van Hendrik-Kido Ambacht bij 30,4 staan ze. En op de A67 Venlo-Eindhoven. De hoogte van Venlo, daar staan ze bij 74,9. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. q van der Ah, ja, met zo meteen het liedje dat over iemand gaat, maar die persoon wordt niet echt genoemd. Na Gwen Stefani en dit zijn de Backstreet Boys. You music. music. You with you. Hey Joey, boel lul, nieuw, klik lekker, hoi. You are my fire, the one. I believe when I say I want. the way Naar het nieuwe jaar. Met de beste hits uit de Foute Huur. Dit is Fout En Nieuw. het beste van het foute uur op je radio. En zelfs uh, nog net iets verder. Het is uh, de soundtrack van uh, de laatste dagjes weg... de klus in huis, de kerstboom afbreken... of uh, gourmetten met uh, vrienden. Er ja, zit eigenlijk altijd maar één maar aan de decembermaand. Je bent Aan het einde van de rit ben je helemaal platzak. En dat is natuurlijk uh, goed besteed geld, uh, dat snap ik. Maar ook lekker als het weer wordt aangevuld. Die mannies. Uh, daarom zometeen uh, de bijna allerlaatste ronde... van Knok tegen de Klok van 2025. Uh, er zit vanavond uh, genoeg in de klok... Tenminste, ik doe nu een belofte. Ik weet, ik, ik weet het ook niet helemaal natuurlijk. Maar ik ga ervan uit dat de klokkenmakers ons goed gezind zijn vanavond. En als je nou wil weten hoeveel er ongeveer pakken beet een beetje in zit... stuur me een emoji in de Q-muziek Stuur me gewoon een emoji. Maakt niet uit welke. Dan krijg je van mij een berichtje terug. Um, hoe vet is het als er een liedje over je wordt geschreven... en als het dan ook nog een hit wordt? Alleen de persoon over wie het de volgende liedje gaat... Uh, die heet het echt anders. Ja, Benny Jolink die schreef het over zijn vriend Gerrit Bolsink. zijn bekende motocrosser. Ook wel de vliegende tandarts genoemd. Maar de platenmaatschappij die vond Gerrit niet lekker klinken. Dus werd het. Bertus. Bertus ja. Het gaat over Bertus. Uh, nee, het gaat over Gerrit. Maar Bertus die heeft de hoofdrol. Zie je? Het is zo verward. Scorend hard bij Q. Is Oeh. Is Oeh. Had, kwamen ze door aangeschud? Oeh, oe, oe, haat, want zij hadden van de oeh, oeh, Langzaam rijden, oeh, deden ze nooit. Daar vonden ze toch Marty oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, Tonentines op de B.S.A. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Zie waren koning op de weg en dachten alles mag. Hun bed is op Synod, tonen op de B.S.A. Zoals altijd gemandaat gejackeren en. Durens Deuren de kil die de snelheid van een motor niet kent. Een vet is reden op en tien is kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die lurry nooit meer wat van. Zeggen een not, nee nee nooit, nooit meer urend hart. ik een not, nee nee nooit, nooit meer en hart. Mommy, ga du, uit de hoop. Uit de hoop, uit Mommy, ga De beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw... Een nieuw met zometeen Teaspoon, Mercedes-Benz... en ook Robert van Hemert ga ik draaien met zoet, zout, zuur. Eerst even die Underduck Project. Die zagen in 2003 hoe goed hun liedje Summer Jam het deed. Stond de negen weken op nummer 1 in de enige echte Nederlandse top 40. Maar ze hadden ook wel door, ja, als het weer nou kouder wordt... wat, wat moeten we dan als de temperatuur zakt? Uh, nou, ze hadden een alternatief, hadden ze klaar liggen. Uh, uh, je kunt natuurlijk opnieuw om de tafel gaan zitten. Je kan een heel nieuw nummer schrijven of... Je blijft bij de basis. En schrijft bijna hetzelfde nummer. Nog een keer. Ja, super slim. This ain't but a winter, jam. winter Jam, iets wat rustiger. Zou ik er niet misstaan naast het haardvuur met warm chocomel of een gluwijntje erbij. Toch vind ik, ja, als ik heel eerlijk ben. Uh, mag ik eerlijk zijn, ja, ik vind het origineel ook wel lekkerder als de temperatuur begint te zakken. Ja, even fantaseren over die zomerzon. Get on the floor! Hey, oh, hey, jam, hey, oh, hey, jam, dit is fout en, fout en met de beste hits uit het foute uur q music mm -hmm. en nieuw. Zometeen Robert van Hemert. Ze een stoet, zout, zuur. Ze na zomer. John draaien. Oeh, oeh, oeh. Knok. Knok tegen de klok. En een nieuwe ronde van Knok tegen de klok komt er ook aan. Altijd leuk om zo aan het einde van het jaar... even de balans op te maken. Letterlijk en figuurlijk. De app Tikkie heeft dat ook gedaan. Want blijkt nou, we hebben in 2025... meer Tikkies dan ooit verstuurd... 170 miljoen betaalverzoeken in één jaar voor zo'n 8,5 miljard euro. En we sturen het vaakst een tikkie met het onderwerp eten. Ja, dat is natuurlijk waar. Na de lunch of de borrel of de frituur hoor je altijd wel iemand zeggen: Hey, stuur nog even, stuur nog even, stuur nog even, stuur nog, even nog een tikkie. Het zou zomaar kunnen dat Q-Music je laatste tikkie gaat betalen van dit jaar. Want gisteren gebeurde er dit, luister goed: 173 euro. Stop! Stop! Nou, Jannieke! Yes yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, 173 euro. En dat kan jou ook gebeuren over een minuut of 15. Roep stop en win en stuur mij dan een tikkie, dan maak ik het naar je over. Wil je zo meespelen? Pak de Q-music app en stuur mij het woord klok, spreek ik je zo. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Angie begrijpen we dat.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 Koop nu je tickets voor het staatsloterij Team Nelhuis op teamenelhuis.com. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle LUCOVITAAL vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. LUCOVITAAL, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Bij de ook jou maar goed goedkoper. Oh, gaan we die zo nog op vakantie? Daar ben ik.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 Ik daar, ai ai ai, toen ik haar kuste. Ze smaakte zo zout, zout, zuur, ze smaakte naar de zomer. Als thuis, kom voor mij even geen kroeg. Het zaten hele vreemde drankjes tussen, maar wat ik proefde, ai ai ai, toen ik haar kuste. Ze smaakte zoet, zout, zuur, ze smaakte naar de zomer. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. We'll be weak. Keep us strong. Struggle on for so. Fire con Dios, back to music. What a woman, tijdens fouteniel, Nieuw. Beste van het Foute Uur hoor je tot aan de jaarwisseling en zelfs net iets verder. Ik ga zo meteen echt een heel lekker liedje draaien, deze. Outlandisch. Knok. Knok, tegen de klok. Eerst weet ik een rondje, Knok tegen de klok. En dat doe ik met Amber en die is echt helemaal in de aap gelogeerd. Amber, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. goedenavond. goedenavond. Ja, Amber, vertel het maar aan heel Nederland. Uh, wat is er gebeurd? Nou, ik uh, was met school bezig en uh, mijn kat die schrok waarschijnlijk van het vuurwerk buiten en die gooit zo het glas over mijn toetsenbord heen. Van? Mijn laptop. Nee, Amber, ja. nee, nee, ja. nee, ja. nee, nee. Even, want hoe, je had de laptop op schoot en het glas water stond naast je nee, ofzo? Nee, ik was voor school bezig. Ja. Um, want ik zit in het laatste jaar van verpleegkunde. Ja. En um, ik heb een glas nou ja, daarnaast staan eigenlijk. En mijn kat die schikt van vuurwerk. En die stoot zo dat ja. glas over mijn toetsenbord om. Hey, maar laatste jaar verpleegkunde. Dan heb je je laptop ja. natuurlijk keihard nodig. Ja, ja. ja. Stonden er nog ja. belangrijke documenten op? Of heb je alles gesaved in de cloud? Nou, het scherm uh, doet het wel. Maar het toetsenbord, dat doet het niet meer. Dat, uh, dat plakt van alle kanten. Ja. Wat, wat, wat is er overheen gegaan? Cola. Cola, ja, dat plakt natuurlijk ja. inderdaad. Hoe, hoeveel, ja. uh, hoeveel hebben we nodig voor een nieuwe laptop? Nou ja, alles is mooi meegenomen. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet. We gaan het zien. Woont de kat nog bij jou? Ja, de kat woont nog bij mij, ja. Hoe, hoe boos ben je geworden? Want ik heb ook een kat en ze zijn natuurlijk verschrikkelijk uh, lief. Maar ze zijn af en toe ook ja. verschrikkelijk zonder het woord lief. Ja, ik was, ik was eventjes boos. Maar dan kijken ze me aan met die ogen. En dan denk ik, nee, dat kan toch niet. Ah, joh, En het is maar cola. En je zit nu in knok tegen de klok. Dus we gaan die klok eens Daarom. even leeg trekken. Uh, je hoort zometeen een reeks geldbedragen wisselend tempo oplopen. Aan het einde van de reeks gaat de klok af. Truk is om net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk. Doe je dat dan weer in het bedrag dat als laatste volledig wordt uitgesproken. Anders krijg je helemaal niente. Nou, ik ga mijn best doen. Daar ga je. 19 euro. 40 euro, 52, 52 euro, 111, 111 euro, 130 euro, 154 euro. 12 euro. Stop. Stop. Yes, yes, yes, yes, yes. yes. <laughs> Amper. Ja. ja, hier hou ik van. Het spel wordt op, op het scherpste van de snede gespeeld. Ja, wat goed. Ja, je, je durft wel zeg. Ja, ja. Ja, ik... Dat vond ik wel spannend hoor. Ja, het vond ik ook spannend. Je krijgt 212 ja. euro. Wat een lekker, lekker uiteinde van het jaar. Zo, het laatste rondje klok tegen klok. 212 euro krijg je. Nou, dat uh, ja, ga ik. Top. Je mag mijn tikje sturen, ga ik direct naar je overmaken. Is helemaal goed. Ar, hoeveel zat er in de klok vanavond even luisteren. 246 euro. Ah, ja, ja, ja. Ja, heel goed gespeeld. Echt uh, heel yeah. goed. Um, nou, succes met het shoppen van een nieuwe laptop. Dank je. Fijne jaarwisseling en tot later. Hetzelfde. Uh, Fijne avond. Doei. Doei. Dus meteen outlandish Aisha eerst John Travolta. En Olivia Newton John bij Q-Music. Met de beste hits uit het fout in Europe Q Music All y'all radios out there <laughs> Song goes out Yo Yeah Aisha Oh my sisters, yeah So sweet So beautiful <laughs> Yeah Every day like Queen on a throne No nobody Knows how she feels. Uh -uh. Aisha, lady, one day it'll be real. The way she moves. anders kan zijn. Dus dat je daar totaal iets anders van kan maken. Neem nou even het volgende liedje. Nou, dit is echt op en op fout. Are You Ready To Fly? Uh, ken je natuurlijk als hardcore klassieker. Uh, maar dat is dus omdat iemand van June in de jaren negentig zei... Hey, moet, moeten we niet iets met dit liedje? Want luister goed, dit is dus het origineel... Zala. Het, is, het is mooi, het is anders. Maar June maakt er dan een track van die het eigenlijk goed doet op ieder feestje. Het is uitermate geschikt voor fouten nieuw. En ja, het is ook zoiets wat je gewoon kaart meezingt. zijn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 Breng het ontbijt naar de kamer. Het is nog donker en jij ligt nog van slapen. Je ene been hangt uit het bed. Dan aan de jaarwisseling draaien we het beste uit het foute uur. En ja, het is altijd één vraag uh, die altijd een beetje door mijn hoofd speelt. Ik vraag mij dan altijd af... Waar luister je eigenlijk naar Q-Music? Waar, waar, waar sta ik aan op dit moment? Waar hoor je mij? En, en dus nu, hè? Nu, niet een minuut geleden of over vijf minuten. Waar ben je nu? Dus ik dacht, misschien weer even een mooi moment... om overzicht te kweken in de chaos. Dus of je iets voor me zou willen doen... maak even een foto van je uitzicht. Dus gewoon een foto maken van dat wat je ziet. Kan je dan in de Q-Music app naar me toe sturen. Gewoon, ja, nu. Doe maar, doe maar eventjes anders. Oké, okay, heel goed. Nou, dan zie ik die foto zo meteen. Dan uh, weet ik waar je uithangt. Dan doe ik even een rondje langs de velden zo meteen. En deze. Ga ik ook draaien. Wham, The Edge of Heaven. En Marco Schuikmaker. Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag uh, ontvangen? Dan kun je. Ja, maar die is gewoon ter info, toch?